Vijf uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij vijf tankstations is vanaf vandaag weer alcohol te koop. De Belangenvereniging van Pomphouders wil daarmee een proefproces uitlokken.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 Supermarktketen Jumbo neemt concurrent C1000 over. Dat meldde bronnen aan de NOS. Met de overname zou bijna een miljard euro gemoeid zijn. C1000 valt onder een investeerder en groothandelsbedrijf Schuitema. Ongeveer 300 supermarktondernemers die bij Schuitema zijn aangesloten... zijn gisteravond geïnformeerd over de overname. Het nieuws wordt vandaag officieel bekendgemaakt. Jumbo nam eerder super de boeren over. Met de overname van C1000 wordt Jumbo de tweede supermarktketen van Nederland... achter Albert Heijn.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 I woke the world was new I never had to ask singer-songwriter geworden met het liedje Brand New Day. Goedemorgen trouwens. En dat Brand New Day, dat kan je vinden op zijn album The Rock and the Tide. Joshua Reddent dus. Het laatste uur bij je nacht het anders... en dan ben je gewend dat we gaan quizzen. Er valt weer wat te verdienen. En ik heb een hele fraaie cd in de aanbieding. Tot ziens, Justine Keller. Dat is die allernieuwste cd van uh, Spinvis. Daar ga ik straks een vraag over stellen. En uh, via de site kan je daar weer het antwoord op mailen over Spinvis. Maar goed, zover zijn we nog niet. Uh, Spinvis dus in ieder geval. en We hadden net al een uh, humoristische sketch uit Spijkers met Koppen... en de loop van dit uur... Uur, gaan we ook nog iets uh, op het gebied van humor draaien? Jules deelde. <laughs> Waarom Jules deelde? Nou, dat hoor je straks allemaal. In ieder geval, uh, ik heb ook nog een aantal uh, eigen opnamen voor je klaar liggen uit diverse radioprogramma's. Te denken van Giel. Wat te denken van Giel? 26 november van vorig jaar. Adela, toen nog uh, goed bij stem, die was daar te gast. Zong en speelde toen Rolling Into Deep. Adèle. a...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 It's bringing me at the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had. Stem van Adela en zo was ze ook te horen op 26 november vorig jaar in het programma van Giel. Kate Bush die heeft een nieuw album gemaakt en dit is daarvan de single Wild Man. No way. CD en dit is dan de nieuwe single Wildman, de titel daarvan. Goed, ik had het al gezegd, uh, Spinvist heeft een uh, cd uitgebracht onder de titel Tot ziens Justine Keller. Tot ziens Justine Keller. En uh, ja, die Spinvist is heel populair in België. Afgelopen avond uh, trad hij op in Brussel in de Ancienne Belgique. Vanavond uh, treedt hij ook op voor de Belgische radio samen met de Vlaamse band Gorky. Maar hij treedt ook nog wel eens af en toe op een Nederlandse hem uh, aanstaande zaterdag. Kunnen beluisteren in Trots uh, Muziekcafé. Maar goed, uh, vanwege zijn populariteit in... In Vlaanderen heb ik een uh, vraag over Spinvis. Spinvis was namelijk uh, afgelopen weekend... Uh, hoofdpersonen in een televisieprogramma. Ik wil de titel van dat televisieprogramma weten. Dat kan je mailen via de site van de nacht. Ging het anders de titel van dat televisieprogramma... waar Spinvis afgelopen weekend uh, de hoofdpersonen was. Het Vlaamse televisieprogramma. En... Als je het goede antwoord hebt, dan kan je die nieuwe CD van Spinvis winnen. Tot ziens, Justine Keller. Hm, denk er nog maar eens even over na en ga maar spuren. Ga dan maar naar op zoek. Ik laat je vast een trek horen van dat album, wat al eerder op een single is verschenen. En dat gaat dan ook weer over een Vlaamse plaats aan de kust Oostende. de juweeltjes voorkomend op de CD. Tot ziens, Justine Keller, Oostende, Spinvis die dat zong... ...en nogmaals, als je in het bezit wil komen van die CD van Spinvis... ...dan wil ik het antwoord weten op de vraag... ...in welk VRT-televisieprogramma was Spinvis afgelopen weekend... ...de hoofdpersoon. Nou, ga er maar eens lekker naar op zoek. En uh, je kan het mailen via de site van De Nacht. Klinkt anders het goede antwoord. Vorige week hadden we een uh, Vara CD-pakket in de aanbieding. Uh, de ene CD, dat was een dubbel CD. Met daarop de Wereld Draait Door Recordings. En de andere CD, dat was uh, de Kinderen voor Kinderen CD. Degene die uh, dat gewonnen heeft, dat is uh, Harry van der Maat. En die komt uit uh, Zoetermeer. Die heeft ook nog uh, toen hij. Uh, ons mailde bij de nacht niet anders een uh, verzoekje gedaan. Of niet zozeer een verzoekje, maar een suggestie. We dreigen in verzoekjes, maar we houden rekening met goede suggesties. Nou, daar kom ik dadelijk op terug. In ieder geval is Harry in het bezit van uh, die uh, dubbel CD van de Wereldrijd Door Recordings. En uh, de CD van Kinder voor Kinderen. Die gaat naar een, uh, een buurmeisje. die in de leeftijd is dat uh, kinderen voor kinderen CD's nog geapprecieerd worden. Amy Winehouse, daar komt. Uh, in Nederland een paar dagen voor de Sinterklaas... in alle andere, dagen, in alle andere landen daar komt hij pas 5 december uit... maar in Nederland al op 2 december... Daar is over nagedacht. Dus do, do, do, door de middenstand. Uh, uh, Amy Warders, die CD uh, Head and Tricious, die komt dus 2 december uit. Uh, ik kan je alvast een nummer laten horen. Ik heb al eerder iets ervan laten horen wat al uh, illegaal te horen was. Maar dit heb ik dan via legale weg gekregen. Maar ik mag het laten horen. Amy Warders, ga luisteren naar haar met een jazzy-achtig nummer halftime by the bass So when the beat kicks in Everything falls into Amy Winehouse, dit is een van de stukken die je kan tegenkomen zodra die uit is. Dat nieuwe album van Amy Winehouse. Amy Winehouse, de titel van dat album, Hidden Treasures. Tim Ackerman, dat is de radio 1-CD van deze week. De Jong heeft ooit bij Direct gezeten, gespeeld, gemusiceerd. Is op dit moment solo gegaan en dan ja, ontpopt hij zich toch als een rustige single songwriter van dat album. Anno, laat ik je luisteren naar Stronger Each Day.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 always a brighter light glowing eyes to find a way somewhere deep inside in this wicked life you only find the truth behind the lies so that's why i won't give a damn about the people who criticize Van Each Day je hoorde Tim Akkerman. En dit is een van de liedjes voorkomend op zijn uh, debuut-cd. Zijn uh, debuut-solo-cd onder de titel Anno Stronger Each Day. Zoals je gewend bent in de nacht denkt anders tussen uh, vijf en zes tijd voor het uh, Franse drietal. Je gaat straks uit 1968 de stem van Serge Reggiani horen. En dan denk je misschien, ik ken dat ergens van. Nou, als je dat denkt, dan ken je dat van Wim Sonneveld. Ga er maar eens over nadenken als je het hoort, of welk liedje dat zou kunnen zijn. Daarvoor hoor je dan uh, Axel Red met een nieuw liedje, nieuw liedje dat heet uh, President, dat is dan net nieuw uitgekomen. En Francis Brel, daar beginnen we mee, dat is uit 1982. Sans balcon, sans toiture, où y a même pas d'abeilles sur les pots de confiture, y a même pas d'oiseaux, même pas la nature, c'est même pas une maison. J'ai laissé en passant quelques mots sur le mur du couloir qui descend au parking des voitures quelques mots pour les grands même pas des injures si quelqu'un les entend répondez-moi répondez-moi cœur a peur d'être emmuré entre vos tours de glace Condamné au bruit des camions qui passent Lui qui rêvait de champs d'étoiles, de colliers, de jonquilles Pour accrocher aux épaules des filles Mais le matin vous entraîne en courant vers vos habitudes, et le soir votre forêt d'antenne est branchée sur la solitude, et que brille la lune pleine, que souffle le vent du sud, vous vous n'entendez pas. Et moi je vois passer vos chiens. Superbe aux yeux de glace portés sur des coussins Que les maîtres embrassent pour s'effleurer la main Il faut des mots de passe pour s'effleurer la main Répondez-moi Répondez-moi Mon cœur a peur de s'enliser dans aussi peu d'espace, condamné au bruit des camions qui passent. Lui qui rêvait de champ d'étoiles et de pluie de jonkies, pour s'abriter aux épaules des filles. La dernière des fées cherche sa baguette magique. Mon ami, le ruisseau dort dans une bouteille en plastique. Les saisons se sont arrêtées au pied des arbres synthétiques. Il n'y a plus que moi. Et moi, je vis dans ma maison Sans balcon, sans toiture, y'a même pas d'abeilles sur les pots de confiture. Y'a même pas d'oiseaux, même pas la nature, c'est même pas maison. Dit abattie, pas ivre de haine. Elle a cette force retenue, presque surhumaine, sur le chemin de l'errance. L'arme broyée, vitriolée, Dieu le sait, on lui a... that Elle pense Lever, elle pense que l'orage va se dissiper. Pas à vendre, oh, quoi qu'il en eut. Outre-sière visionnaire, qui le sait, sa cause. in the jungle con dos raíces Suffirait de presque rien, peut-être dix années, de moins Pour que je te dise que je t'aime Que je te prenne par la main Pour t'emmener à Saint-Germain T'offrir un autre café-crème Mais pourquoi faire du cinéma, fillette Allons, regarde-moi et vois les rides qui nous séparent À quoi bon jouer la comédie Du vieil amant qui rajeunit Toi-même ferait semblant d'y croire Vraiment de quoi aurions-nous l'air J'entends déjà les commentaires Et Elle est jolie Comment peut-il encore lui plaire Elle au printemps, lui en hiver Il suffirait de presque rien, pourtant personne, tu le sais bien, ne repasse par sa jeunesse. Ne sois pas stupide et comprends, si j'avais comme toi vingt ans, je te couvrirais de promesses. Allons bon voilà ton sourire qui tourne à l'eau et qui chavire, je ne veux pas que tu sois triste. Imagine ta vie demain tout à côté d'un clown en train de faire son dernier tour de piste Vraiment de quoi aurais-tu l'air J'entends déjà les commentaires Et Elle est jolie Comment peut-il encore lui plaire Elle au printemps, lui en hiver C'est un autre que moi demain Qui t'emmènera à Saint-Germain Prendre le premier café crème Il suffisait de presque rien Peut-être dix années de moins Pour que je te dise Je t'aime Ja, inderdaad, dat wij verschillen van elkaar. Dus Onder die titel heeft Wim Zonneveld het ooit gezongen in 1971. maar ik het liedje het origineel horen uit 1968? Serge Reggiani en Il suffirait de presque bien. Daarvoor uit België, Axel Red, president, zong zo. En we begonnen dit rondje van uh, drie platen in de Franse taal... met uh, Francis Cabrel, Répondez-moi. Wat ik je nu laat horen, dat is, komt uit 1924... Zij in 1924, maar het is al uh, van tien jaar eerder zelfs. Je hoorde Scott Joplin namelijk, die overleed in 1917. Dus kan het nou weer in 1924 zijn geweest. Maar in ieder geval een uh, verrassend goede opname. Zeker nog van, uh, als je bedenkt hoe oud het al is. Uh, uit de jaren tien van de, de vorige eeuw. Je hoorde Scott Joplin met een liedje dat uh, in de jaren zeventig... vooral bekend is geworden de Marvin Hamlisch, Die entertainer, de originele versie. Scott Joplin, die vandaag precies 143 jaar geleden werd uh, geboren... Vandaar dat hem op deze manier nog eens een keer eerder op de verjaardagskalender staat. We met een kruisje erachter, wat er al een hele tijd staat sinds 1917, dat kruisje. Goed, ik had het al eerder over um, de winnaar van het CD-pakket, het ware CD-pakket van uh, vorige week, wat we toen uh, uh, als prijs hadden. Harry van der Maat Zoetermeer, die heeft dat gewonnen. En uh, ja, die uh, had bij uh, de oplossing ook nog een uh, hele leuke, of een hele mooie suggestie ook gedaan. in de het uh, begin van de jaren 70 moet het geweest zijn. Toen had Judy Sill een hit met het volgende nummer. Sweet silver angels over the sea. Please come down, fly and love for me. One time I trusted a stranger. Because I heard his sweet song. And it was gently enticing me. Though there was something wrong. But when I turned, he was gone, blinding me. His son remains, reminding me he's a bandit and a heartbreaker. Oh, but Jesus was a cross maker, sweet silver angels over the sea. Please come down, fly and love.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 stranger because I heard his sweet song and it was Een mooie plaat is dat. Uh, One Hit Wonder, dat wel. Judy Sale. hoewel One Hit Wonder heeft maar één hit gehad, maar, maar ze heeft daarna nog diverse platen gemaakt. En is in uh, kleine kring nog uh, heel lang blijven doormuziceren. Jesus Was A Crossmaker heeft slechts één week in de Nederlandse top 40 gestaan. En dat was in begin mei 1972. Jesus Was A Crossmaker op uh, suggestie van Harry van der Maat uit uh, Zoetermeer. Nou, als je ook suggesties hebt, stuur een mailtje via de site... En uh, wie weet gaan we er wat mee doen. Vandaag is het precies 99 jaar geleden dat jazzpianist Teddy Wilson werd geboren. MUZIEK mm -hmm. Een compositie van Richard Rodgers en Larry Hart. Je hoort een opname die 13 januari 1956 werd gemaakt. Van het kwartet van Teddy Wilson. Met de medewerking van Lester Young op de saxofoon. Op bas hoorde je Gene Ramey. En op drums, papa Joe Jones. well dus Teddy Wilson, die vandaag 99 jaar geleden werd geboren. Hij overleed op, uh, in 1986 ook... Vandaag jarig zou zijn Fred Benefante... het zwaargewicht van farce Majeur alweer een hele tijd geleden. En ook vandaag jarig, hij wel. Hij is nog steeds alive and kicking. Piet Best, de eerste drummer van de Beatles... heeft uh, naderhand nog geprocedeerd omdat hij meende... dat hij recht had op uh, vergoeding Nou, die heeft hij naderhand nog wel gekregen Omdat een aantal uh, hele oude Beatles-opnamen... opnieuw werden uitgebracht onder de serie Anthologie. Nou, Piet Bestie is dus ook uh, jarig uh, vandaag. Uh, hij wordt bij deze van harte gefeliciteerd. En de volgende man, die ik nu ga laten horen, die is ook jarig. Die werd in 1944 geboren in Rotterdam. De Eddie Daté-story. Eddie Daté stierf in 1960 op 45-jarige leeftijd. Na meer dan een jaar in coma te hebben gelegen als gevolg van een val met zijn scooter, toen hij s'avonds op een slecht verlicht stuk weg bij Hoek van Holland een reeds dode hond had aangereden. Zijn valhelm redde zogenaamd zijn leven. Was hij anders zonder twijfel ter plekke overleden... nu duurde het nog dertien maanden eerder de dood de merenade opnam. Door de dokters in het ziekenhuis al spoedig opgegeven... werd Eddie naar Sint Antonius gebracht... waar hij alleen in een kist uit weer uitkwam. Naast gevallen als Daté herberde het meest bejaard... in alle staten van geestelijk en of lichamelijk verval. Hein was het dagelijks te gast. Hier lag Daté minder dan een plant. Alleen zijn hart wou maar niet stoppen. Zijn ouders bezochten hem trouw elke dag, maar verder kwam er niemand. Wie wist nou wie Eddie dathee was? Wat er nog van hem over was, werd op een maandag in de stromende regen aan moederaarde toevertrouwd. Een pastoor mompelde wat, waarna Daté Senior aan de rand van het graf een koffergrammofoon in stelling bracht... die hij met langzame haasplechtige gebaren begon op te draaien. Uit een bergplaats onder het deksel haalde hij een plaat die in een enigszins vervilte een hoes zat... waarop in zwarte letters stond vermeld dat Willem de Jong in de passage geen filiale had. Tot verbazing van pastoor en aanspreker gelijkelijk steeg even later uit het aanvankelijk gekras geen kraaienmars omhoog... Geen Missa Solemnis, maar een jazzorkest met boven alles uit glashelder trompet. Op slag was het droog. De aanspreker had moeite zijn voet stil te houden. Mevrouw Daté keek met een vreemde glimlach voor zich uit, terug in de tijd... tot aan die dagen dat haar zoon als trompetist furoren maakte in het orkest van Willem Kans. Het orkest van Kans speelde in de crisisjaren in Rotterdam. Ondanks de malaise werd er een hoop gedanst. Ze waren met z'n achten... Daté op trompet, de gebroeders Kans op sax en clarinet. De Canarie Piet op trombone plus vier man ritme. De Canarie Piet dankte zijn naam aan het feit dat hij behalve als trombonist... tevens fungeerde als zanger bij de band. Het orkest bestond al voor Eddie erbij kwam. Het was gevormd door Willem Kans, die in het dagelijks leven metselaar was. Maar pas met de komst van Daté begon het te swingen. Kans zelf was de eerste om dat toe te geven. Daté scheen de drager van een nieuw elan dat onweerstaanbaar op de anderen was overgeslagen. Zal de prompt in repertoire veranderd tot al te veel walsjes en tango's omvatten? Het raad onvermoede kwaliteiten aan de dag. Zo bleek Kans op al tot dingen in staat, waarvan hij slechts had durven dromen dat hij ze in zich had. Idem Dito de Canary piet. maar bovenal speelde Eddie trompet zoals geen hunner het ooit eerder gehoord had. De vrouw van Kans zag het met leden ogen aan. Ze haatte het muzikantenbestaan en dankte God op de blote knieën dat ze Willem zover had... dat hij zijn droom van een beroepsorkest had opgegeven en zijn oude stiel weer had opgevat. Het loon mocht karig zijn, het was wel vast en ondanks de crisis zat hij geen dag zonder werk. Samen met zijn snabbels met de band bracht Willem wekelijks een aardig bedrag mee naar huis. Haar enige reden om hem de lust tot spelen niet helemaal te benemen. Net toen ze dacht dat ze vastigheid had, was die daté ten verschenen. Een jazzmuzikant die in een vloek en een zucht haar werk van jaren ongedaan had gemaakt. Het vuur in Willems binnenste was weer opgeleid. hoger dan ooit. En eens te meer spookte door haar hoofd het schrikbeeld van een onzeker bestaan als vrouw van een beroepsmuzikant. Dat nooit. Ze sprong nog liever in de maas. De mare van Daté ging als een lopend vuurtje door de stad. De belangstelling steeg met als voorlopig hoogtepunt het aanbod van Papier. Papier dreef op de binnenweg een zaak, de Mephisto genaamd, voorheen de hel. In de volksmond bekend als het negerparadijs, Omdat de jazz er meestentijds door zwarte bands werd voortgebracht. Een draak met open bek gaf toegang tot het internationaal vermaarde etablissement... dat plaatsbood aan 500 man. Papier was op zoek naar een orkest om in de weekends als relief te dienen... voor de andere band die hij had spelen... Een uit louter-Amerikanen bestaande sterrenformatie... met Bobby Martin op trompet, Cash McCord op sax en klarinet, en Fletcher Henderson's ex-drummer Kaiser Marshall achter het slagwerk. Ze grepen deze kans met beide handen aan... zeer tot misnoegen van Willems vrouw die haar angst en reeds bewaarheid zag... van de man die voor de muziek zijn vaste baan opgaf... en die daarnaast van de Mephisto geen al te hoge hoed op had. Ze vervloekte dat thee uit de grond van haar hart als de kwade genius van kans. Voor haar part blies hij zich te barsten, liever vandaag nog dan morgen. Maar ook zij kon niet verhoeden dat het een doorslaand succes werd... Op laatst stonden zelfs die negers uit het andere orkest bovenop de tafels te Schreven mooi. Op voorstel van Eddie maakte ze dus vrij rekening een plaat bij Studio Pekel... die in beperkte oplaag onder klanten van de Mephisto werd verspreid. Een goede zet, daarbij papier nogal wat mensen uit de amusementswereld kwamen... waarvan een aantal met relaties bij de radio. Op de ene kant stond Dates Date, waarin Eddie de sterren van de hemel speelde. Op de andere een potpourri van populaire nummers van de dag met zang van de Canariepiet. Er braken nieuwe tijden aan. Dat het aan Hitler te danken was dat Komen Hawkins naar Rotterdam kwam... klinkt vergezocht, maar het kwam erop neer. Immers toen Hawkins begin 35 met de band van Jack Hilton naar Duitsland trok... voor een tournee, kreeg hij aan de grens te horen... dat hij op grond van zijn ras niet gewenst was in het Derde Rijk. Alleen bleef hij in Holland achter. Theo Udenmasman was er als de kippen bij. Hij zocht contact met Hawkins, die hij na telefonisch overleg met Hilton... in toestemde voor de duur van de tournee met de Ramblers op te treden. Een week lang speelden ze in Rotterdam bij Pesjor voor een uitverkocht huis. Daté was present met een of meer anderen uit het orkest van Kans... dat alle snabbels voor die week had afgezegd. Na afloop werd het bij papier gejamd. Overal uit de stad vandaan togen muzikanten naar hun werk... richting binnenweg in de hoop met de hork op één podium te mogen staan. Zoals sterren Betaamd liet deze aanvankelijk verstek gaan... en schitterde slechts in afwezigheid. Pas op de vierde avond gaf hij acte de présence. Daar had Eddie op gewacht. Met een serene glimlach op zijn gelaat blies hij die nacht... de ene gevestigde de reputatie naar de andere aan flarde... die van Martin, Terry Cotton en Eddie menking Samen met Hawkins schoot hij over. Gesteund door een ritmesectie dreven zij elkaar tot ver in de volgende morgen... voor een ademloos gehoord tot het uiterste non-stop chorus op chorus. Gearmd verlieten zij het negenparadijs onder een donderend applaus... dat na hun vertrek nog minutenlang aanhield. Kans begreep dat Eddie's dagen bij de band waren geteld. Wie zo speelde hield de wereld in zijn hand. Hij realiseerde zich ineens hoe weinig hij eigenlijk van dat thee wist. Zelfs niet hoe oud hij was. Later die dag kwam hij hem nog tegen. Hij reed samen met Hawkins in een rode singer door de stad. Kans kreeg gelijk. Eddie's dagen waren geteld, maar om andere redenen dan Willem voorzag. Terwijl zijn faam zich verbreidde als een olievlek, begon dat thee te hoesten... en rond kerstmis werd de diagnose gesteld, tuberculose. In de wetenschap nooit meer te zullen spelen, werd Eddie naar Davo gebracht. Het was meteen het einde van de band van Kans. Ze probeerde het nog even met een andere op trompet, maar de drang was eruit. Samen met broer Jaap snabbelde Willem verder als muzikale clown op bruiloft en partijen. Een carrière als beroepsmuzikant kon hij vergoed op zijn buik schrijven. Vlak nadat Papier zelf de Mephisto in de ars had gelegd... om met het geld van de verzekering een dreigend bankroet af te wenden... kreeg Willem evenwel een brief van Theo Uden Marsman. Tot zijn stomme verbazing bood deze hem een vaste stoel in zijn orkest. Hoewel Marsman met geen woord over hem repte, dacht kans onmiddellijk aan Daté van wie hij nooit meer wat gehoord had. Die zat hierachter, Daté, en geen ander. Zijn vrouw kreeg bijna een beroerte toen ze het hoorde. Voor één keer was ze het met hem eens... Ook zij zag Daté als de man achter de schermen. Nu begon die ellende weer van vooraf aan. Doch het lot was haar gunstig gezind. Op een middag, toen Willem niet thuis was, kwam Marsman bij haar aan de deur. Met verven regelden ze de zaken. De gemoederen raakten zo verhit dat ze op een gegeven moment handtastelijk werd... en de orkestleider de trap afduwde. Daarna gooiden ze al Willems platenstuk. Ook die ene met Daté's deed waarin Eddie de sterren van de hemel speelde. Na zijn dood hield Eddie's moeder zijn kamer in dezelfde staat als toen hij nog leefde. Mogelijk dat daar het laatste exemplaar ligt van de plaat met Daté's date. Naast een ouderwetse kofferramofoon in goede staat... en een koffertje met de trompet... waarop Eddie Daté ooit schitterde in het orkest van Willem Kans. Waarschijnlijk er lijkt evenwel, na twintig jaar... dat Eddie's ouders niet meer leven. In dat geval rest slechts dit verhaal. Je de Jules deel. Vandaag wordt u 67 jaar. Dit was de Nachttinkt. Anders hier bij de Vader op Radio 1. Volgende week een week erop, dan zullen... Hubert Mol en Paul van Gelder de honneurs waren nemen. En daarna ben ik er weer. Zo dadelijk Lara Rens en Marcel Oosten met het Radio 1-journaal. Mijn naam is Roel Koeners. Tot volgende. Tot over een paar weken.